Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Leverkusen waarschuwen de hulpdiensten voor extreem gevaar. Er is een explosie geweest op een industrieterrein in de Duitse stad, net boven Keulen. Daar staat ook de chemische baaierfabriek waar medicijnen worden gemaakt. Er hangen nu dikke zwarte rookwolken. Volgens correspondent Judith van der Hulsbeek was de explosie waarschijnlijk in een gebouw waar chemische stoffen worden verbrand. Het zou gaan om de opslagtanks van het afvalverwerkingsbedrijf Corenta die in brand zijn gevlogen. En daar komt dus nu die enorme zwarte rookwolk vanaf die richting bewoond gebied trekt of daar zelfs deels al is. En mensen die krijgen inderdaad de waarschuwing om onmiddellijk naar binnen te gaan. De, zelfs de sirenes, het luchtalarm gaat in de af. Bij de Klap zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Vijf mensen worden vermist. Een man die gisteren werd neergeschoten in zijn auto in Schiedam is overleden. Het is een man van 32. De politie heeft twee mensen opgepakt, mogelijk komen er nog meer bij. Donja Malen speelt vanaf dit seizoen voor Borussia Dortmund. De aanvaller van het Nederlands elftal komt over van PSV. Dortmund betaalt zo rond de 30 miljoen voor malen. En in de haven van Roermond valt één bootje heel erg op. Een wit plezierjacht staat verticaal in het water. Door het hoge water zijn er boomstammen tegen het bootje aangespoeld. Toen het water weer zakte, bleef het jacht rechtopstaand hangen. Enorm balen, zegt de Duitse eigenaar. Het is een ganz groot schade. Het zou in oorlog gaan, levensmiddelen, Kleider, alles erop en dan dit hoogwasser. De man zou net op vakantie gaan, de hele boot was al gevuld... In de haven balen ze ook enorm dat dit is gebeurd. Die boot was jammer genoeg net gerenoveerd. Het zag er piekfijn uit. Uh, hij ligt al een ruime week onder water met de achterkant. We weten niet precies wat beschadigd is. Waarschijnlijk zit daar ook de motor dat hij onder water ligt. De boot wordt met een speciale takelboot op het drogen gehezen. En dan is het kijken wat er te redden valt. Heb ik het weer nog? Vanuit Zeeland trekken de buien over de rest van het land. Die kunnen fel zijn met onweer, hagel en windstoten. Het is 21 tot 24 graden. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan overal in de regio goed doorrijden. Behalve op de A9, ook maar richting Amstelveen. Er staat een file van 4 kilometer tussen Knoopend Velsen en Knopendraasdorp. Raasdorp. Dat komt daardoor werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken open en het verkeer moet rekening houden met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Ja, welkom terug. Het is het tweede op deze dinsdag 27 juli. En uh, buiten een beetje somber. Maar wij proberen het, wat, uh, het zonnetje muzikaal in de huiskamer te brengen. Luus aan de andere kant. Helus. Jawel. En uh, Jan aan deze kant. En uh, twee uur gaan we net zoals uh, altijd wat leuke dingetjes eventjes opzoeken voor de agenda. Uh, lekkere muziek draaien. We hebben een artiest van de dag hebben we ook nog. En we beginnen lekker muzikaal met een instrumentaal nummer. was dat? Primavera. Een uh, wat triester bericht eigenlijk. U uh, weet dat uh, ZFM, uh, ZFM wordt uh, gedaan door vrijwilligers en de uh, afgelopen dagen is... Uh onze oud ZFM-collegie van de Roosendaal overleden. Zij was een zeer actieve vrijwilliger binnen de omroep... en deed programma's als Zandvoortse Zaken... en ging op pad als verslaggeefster. En ook heeft zij de redactie voor Tekst TV gedaan. En voor Goedemorgen Zandvoort deed ze het ook nog erbij. En um, ja, de gezondheid was de laatste jaren wat minder, had ik begrepen. Maar uh, vanaf deze kant uh, alle steun voor uh, alle... Een uh, nabestaande van uh, onze ex-ZFM-collega uh, Yvonne Roosendaal. cry but if you leave me I will surely die Die ken je toch wel, denk ik, wel. Ja, he, dus. die ken ik wel. Ah, ik natuurlijk ook, Carol. Heel bekend. Had jij wat opgezocht Ja, al? ik heb nog wat leuks gevonden. De Caprera, Patronaat en de Filmschuur... presenteren met Cinema Caprera... maar liefst vier avonden lang muziekfilms. Want na de succesvolle samenwerking van het open afgelopen jaar... besloten de drie instellingen om in 2021 uit te pakken... met vier avonden films over onder... Over de, onder de Sterren. En dat is op 24 augustus Tina Turner. En zij vertelt haar uh, verhaal als de queen of R&B... tot haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren 80... met nooit eerder vertoonde beelden, audiotapes... en persoonlijke foto's uit het leven van Tina Turner. Dat dus op 24 augustus. Op 25 augustus Summer of Soul... En uh, daarin onder andere concertoptreders uh, van BB King, Nina Simone, Sly in the Family Stone, Clarice Knight and the Pips en Stevie Wonder. Uh, opgenomen in uh, de Harlem Cultural Festival. Echt heel leuk, dat lijkt mij. En op 26 augustus 2021, een uitbundig concert, American Utopia van David Byrne, werd in 2019 op Broadway uitgevoerd. En uh, Spike Lee bracht het bijzonder theaterstuk naar het grote doek... als een oproep om te verbinden, ongelijkheid te bestrijden en het leven te vieren. En dan is op 27 augustus regisseur en actrice Valérie Lemercier liet zich inspireren door het leven en de liefde van de Canadese superster Céline Dion. De film laat zien hoe een meisje uit Quebec... via het Eurovisie Songfestival Titanic Las Vegas... En die ene hele grote liefde uitgroeit tot een van de grootste sterren ter wereld. Een hele leuke agenda en dat kun je vinden op NL Nieuws. En uh, waarschijnlijk ook op uh, de Caprera site. Ja, en ik heb begrepen dat uh, jij een hele grote fan bent van Celine Jongen, dacht ja, ik toch? Hè? Ja, ja, ik vind het. Jij echt zal ook natuurlijk ja, grote... uh, is het echt leuk om uh, in deze tijden dat er al zo weinig mag, dat we een leuke agendapunten de, de, de mensen gaan uh, vertellen. Wat Want, het kan uh, allemaal weer. Je kan weer gaan genieten. Je uh, ja, het weer mag luisteren. weer. En laten we hopen dat het zo blijft voorlopig. Ja. Dankjewel. dus. It was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, Sun, sun, sun, sun, sun. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun.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 I'm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 One Republic. Uh, ook, uh, ik heb nog een, een leuke uh, excursie uh, te melden. Dat is ook wel leuk, dus ja. deze. Uh, dat is 5 augustus, is dat. En uh, dat is dan van half acht tot uh, negen uur. Uh, in Zuid-Kemmerland, tijdens deze kus, uh, excursie. Genieten van het duinlandschap. Uh, welke invloed heeft de mens gehad op de duinen? En uh, wat zijn tot nu toe de vraagt tegen: Wat is er te zien vanaf het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken zien we in dit de tijden? Denk bijvoorbeeld aan de ontluikende bomen in het voorjaar... de vruchten en paddenstoelen in het najaar... en hoe de bomen zich tegen de kou in de winter beschermen. Dus in elk jargentijde voldoende te beleven. Met een beetje geluk komen we nog diersporen tegen in het zand. Dus een leuke excursie. Dat is in het Nationaal Park zuid kennemerland De start is bij de parkeerplaats NPZK bij het informatiebord uh, Ingang Bleek en Berg. Uh, tien deelnemers is het maximum. En je kan het reserveren aanmelden via www.np-zuidkenmerland.nl. Www je kan eventueel info aanvragen... van dinsdag tot en met zondag via 023 54 uh, Het is wel een uh, maar. Let op, deze excursie wordt uitgevoerd... onder de huidige COVID-19-voorwaarden. Dus deelnemers en de gidsen zijn klachtenvrij. Afstand van tenminste anderhalve meter handhaven. Geen handen schudden. Hoesten, niets in de elleboog. En geen dingen aan elkaar doorgeven tijdens de excursie. En vooral natuurlijk niet de corona. Uh, leuk idee. Ja. En uh, dat is dus allemaal op 5 augustus van half acht tot negen uur. Uh, weer een leuke tip voor ons luisteraars was dit natuurlijk. Ja. En nou, omdat jij zo blij bent met en Jo heb ik hier nog even voor je opgezocht. Oh, dat is echt waar we het lief. is weer mooi. Ja, dit is geweldig. Ik je stil van dit. Stil, hè? Ja. En je weet, dit nummer is ook uh, op de plaat gezet van André Hazers, hè? Heb je het wel eens gehoord van hem? Nou, dat kan ik me dan niet herinneren. Als je gaat, het is. ook heel mooi gezongen, Het is natuurlijk de originele. En uh, persoonlijk vind ik het een van de mooiste nummers van Celine Dion. Ja. Het hebben wel mooie nummers. Zeker, zeker. Uh, ik zie hier dat van 11 september uh, van 10 tot 12 hebben we het Zandvoort Museum. Ik zie hier staan, tijdens de open monumentendagen 11 en 12 september... is er weer een schitterende wandelroute gemaakt... die we langs de vele monumenten van Zandvoort brengen. Wat een leuk idee misschien weer. en Dat is in uh, september 11 tot uh, 12 september, zie ik hier staan. Okay. 11 en 12 september, ja. Leuk, zo'n wandelroute langs die uh, mooie oude monumenten. Uh, had jij al wat uh, opgezonden, Luis? Nou, weet jij dat er uh, in Heemstede, Aardhout, vroeger ook een muziekstudio zat? Ik weet dat daar een platenmaatschappij gezeten heeft. En dat dat... Uh... En die zat ook, uh, in, bij de Havenstraat. Uh, hoe heet dat? Er werden heel veel opnames gemaakt. Um, maar dat was echt een opname-stuk. Ja. Opnames, ja, ja, heel ja. veel Nederlandse artiesten hebben daar hun uh, LP's en uh, toen nog LP's en singles opgenomen. Was dat, ik, ik, als ik even goed denk, de Negram. Ik denk Negram, als je even wilt. Het was plaatsmatig bij Bovema. Bovema, ja. En Bovema. En die was in de villa aan de Bronstedeweg. Het was een grote villa en dat was een, hele, een echte professionele studio. Waar uit ja. ja, die tijd, en het praat je dus over de tijd van, uh, ja, ik, ik meen in de jaren 70, 75, werden daar heel veel. Uh, Weet uh, jij dat Maria Callas het, uh, de eerste steen heeft gelegd? Dat uh, weet ik niet. Nee, weet ja. je dat? De eerste steen werd gelegd door niemand minder dan uh, opera zangeres uh, Maria Callas. Wat een eerste zeg. Ja, ja raketten de de in de hal herinnert hieraan en veel ja. bekende Nederlandse en buitenlandse artiesten hebben hier opnames gemaakt onder wie ook uh, Peter Koelwijn, die hier ja, ja. in uh, 59 en... het nummer van Kom van het dak opnam. En er was ja. een grote file daar en het is later, is geloof ik, als alles ondergegaan. Een beetje bij elkaar bij Polydor. Maar uh, ik dacht ook, uh, dan moet ik even terugkijken. Negram is, geloof ik, ook een van die uh, platenmaatschappijen geweest die daar uh, opnames maakt. Ja, dat het is. Er werd uh, ook wel het EMI uh, Studio genoemd. Ja. ja. Ja, er zijn er twee inmiddels. Ja, dat klopt. Ja. Er... Leuk hè? Ja, ze, die, ik kwam me tegen en dacht, hey, wat een leuk verhaal. Dat ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Onze super, super sensuele Madonna was dit van een aantal jaren geleden. Uh, wij hebben ook nog een artiest voor de dag hebben vandaag. En uh, we gaan dan twee nummers achter elkaar draaien. Eén van deze uh, artiest Zolo. Uh, want die heeft onlangs nog een, CD uit, of een tijdje geleden een CD uitgebracht. En daarachter, uh, na het verhaal... Uh, na het eerste nummer gaan we dan het tweede nummer doen... bij de groep waar hij uh, onder andere heel bekend mee is geworden. Maar eerst gaat uh, Luus het hele verhaal doen over onze artiest ja, voor de dag. hij is vandaag... Uh, als het goed is, 73 geworden. 73. Ja, dat is alweer een mooie leeftijd. Nou, dat denk ik niet, want als hij in 1960 geboren is. wanneer is hij geboren? Hij is geboren in 48. 48, ja. Ja, je hebt gelijk. 43. Oh, wat gaat het hard? Wat gaat het hard? Ja, dat had je niet. Dat zie je niet aan hem, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker nee. niet. Nee, maar in uh, Duma werd in uh, 1978 opgericht en maar vind ik kwam er pas in 1980 bij, als vervanger van uh, Piet Dekker... die toen ook deel uitmaakte van de rumbones. De rumbonen. de rumbonen. Hoe verzin je het? Ja. Doe maar, gloeide uit tot uh, een van de belangrijkste groepen van de nederpop scene. Maar de overmatige populariteit deed hen in 1984 besluiten te stoppen. Vriend had op dat moment zijn eerste Nederlandstalige solo-album uitgebracht... Uh, geen ballade was opgenomen met hulp van uh, Duma-collega's Jans, Jan Hendricks, Jan Pijnenburg en part-time bandlid Joost Bellinfante. Uh, de eerste single Als je wint was een du met, duet met Herman Brood. Daarna produceerde Vrienden voor Raymond van het Groene Woud het album Habba met de doema achtige single Stapelgek op jou. Welke nummers ga jij? Uh? Nou Van, uh, van Henny vriend, heb ik hier het uh, nummer Tevreden. En uh, als dat gedaan is, dan gaan we terug. En dan gaan we en Doe Maar ook. Want ja, het is eigenlijk één uh, kan niet zonder andere. En van Doe Maar hebben we dan een... Uh, dat gaat dan nacht alleen. Maar we gaan eerst natuurlijk, zoals gezegd... gaan we Vrienden draaien met Tevreden. In de avond wordt een park gesloten. Plaatje dan de En dan Just I Betty, Betty, Betty and Sabine, and Sabine. <laughs> hey, my het kader van onze artiest van de dag en die vrienden. En uh, ook uh, Doemarer, we hebben een uh, comboje gemaakt meteen. Uh, jij gaat vertellen over de Pride, zie ik. Uh, dus. Ja, maar dat is een uh, meerdaagse evenement. Het zijn drie dagen. Ja, je hoeft er niet bij te blijven slapen natuurlijk. Maar gaat dat wel door dan? Ja. Vraag ik me af. In ieder geval, als het doorgaat... is het uh, twee, van 2 tot 5 augustus. Uh, en ja, het lijkt me hartstikke leuk als het er weer is... En, uh, ja. ja, Het is in met veel evenementen. Want ja, het is nu alweer gebleken dat er heel veel dingen afgezegd moeten worden. Al die festivals en dergelijke. Het, uh, het is een, uh, zeker een onzekere, onzekere factor. Maar factor. Onzekere ja. nou, goed, het, het, de, het, de evenementen waar je dus bij zou overnachten. Zoals Pinkpop. Dat soort festivals wat langere dagen duurt. Waar je met een tentje op het terrein blijft. Die mogen niet. Hier blijf je niet op het terrein met een tentje op het terrein. Nou ja, dan mag je nog verwachten dat dit toch... De, de, de Pride de, de mij, ja. door mag gaan, lijkt die, mij. Ja, ja, ja maar dan het is hopen. het niet de meer dagelijkse evenementen die... Uh, maar je hebt er specifieke dingen daarover nog? Of dat je zegt van, wat, wat gaan we doen? Of... Ja, het is, het is vanaf dag één dat ze... Nou begrijp ik ook wel dat je niet alles per detail kan uitvogelen... van wat wel en wat niet. Maar als ze dan zeggen, ja, meer, meer dagelijkse evenementen mogen niet doorgaan... Dit is zo'n meerdaagse evenement. Maar je blijft niet slapen. Je gaat s'avonds allemaal weer naar je eigen huis. Ja. ja. Dus... Nou, laten we van dat het uh, doorgaat. La, het, zal, ja. het zal leuk zijn. Het is elk jaar toch wel een succes. En als het weer ook nog een beetje mee zit. Dan, uh... Ja, maar laten we het hopen. Het is weer een uh, anderhalve week verder. Misschien dat dan de zon gaat. Ja, nou, dan gaan we maar een liedje draaien. Ja, precies. Discorsi, sempre da fare, storie, fermi sulle panchine, in attesa che ho io qui, storia di noi brava gente che fa fatica, si con niente, vita di sempre, grandi, giorno in più e se ne Orologio fermo da un'eternità Per tutti quelli così come noi Ma sempre in corsa Sempre a metà nemici perduti che cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa non ci occhiali, storie donando futuro con un piccolo punto, su un grande muro per scriverci un a una donna che non c'è più. U, u, u, che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza u, u, u, u, u, u, u, Ja, Riccardo Focli was het moderne historienummer... wat wij kennen van onze eigen Marco Bezzato. En Dit was de originele Italiaanse uitvoering. En ik begrijp dat Lust daar nog steeds naar het uitvogel is... waar ze echt uh, concreet informatie over ja, de pleit kan vinden. Nee, gaat me niet lukken tot nog toe. Gaan we nog even doorzoeken, Lust? Ik blijf stug doorzoeken. Oké, okay, dan gaan wij een grote sprong terug in de tijd doen. Stick on your collar, wat een uh, oudje was dit. En dus Connie ja. Francis. Jij herkent hem van een ander Ik ken artiesten? hem van iemand anders. Van iemand ik anders. ken hem van, ja, van de, ja. ja. Van uh, Lydia. Oké. Okay. Ik ga het opzoeken. Ga jij bezoeken? zoeken? Dan gaan, uh, ach, we gaan, we gaan nog een stukje humor tussendoor doen. Mega donkermiddag. Kajtai, you speak with Typhoon. You speak English. A little, yes, what's well, the yes. problem? Yes, you speak with Typhoon. You have a tea room. Yes. A tea room uh, for dinner. Yes. Yes. Can you tell us why? Thai for with Chinese people. I'm afraid. So wait a moment. Wait, one, wait a moment. Can you type? us? Yes. One moment, please. Yes. One moment. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Is it Thai cafe with Chinese? With uh, Thai Uh The dinner. Uh, uh, at your uh, restaurant? Yes, it's possible. It's possible. Yes. Tonight. Tonight, yes. Wait a moment, please. I tell family. Yeah. Huh? Yes, it at uh, what time? Uh, what time you like? At, at wait a moment. Is it possible? Uh. It's six, six. Six o'clock. Six. No, no, no, six. It's six. Wait a moment. Can um, you Six o'clock. Six o'clock. Yes. Yes. And uh, which fetch you balls? Vegetables. Yeah. What, what, what? do you can offer? Anything. Uh, wait a moment. anything. anything? It's good. Is anything is good? Is uh, cooked. Cooked. Any any good? And with with kind with kind of toya. Ah, toya, that one. Oh. With kind of meat. Meat goulash. It is uh, a very good meat. Wait It a moment, tell me, Katerina. Wait a minute, goulash. You goulash. He's in. He's in the It's good. Goulash. Goulash. With. Yes. With rice. With rice. Yeah. Yes. Hook possible. hooked rice. Cooked rice, yes. Yes. Uh, wait a moment. It's I take that a bit. But the also. No, no. Is also for the small children. For the children. Yes, also. Yes. yes. Is possible? Oh, okay. and and and and we uh, what take a Thai song. Is a Thai Uh Yes. Uh, you like uh, song? Salmon or the tuna? Look, with the moment, Kayata. Salmon, is the Kayata. Tomo, yo, they don't put to carry. When I do, you get that Ayo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, okay yes Five hundred Chinese people. Five. Five hundred. What do you say? Takaya, takaya, Five hundred Yes, takaya, tavon.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 Lucie Houston, was heel mooi uitgevoerd door de Amsterdamse Claudius Grace. Echt een groot zangeres, alleen ik denk dat haar attitude een beetje tegen zit. Dat uh, weet ik haast wel zeker. Ik wou het niet zeggen. Ik ben blij dat jij het zegt, Luus. Maar ze heeft een geweldige stem. Ja, dat zeker. Weten. Dat is het. En, uh, jammer dat het, uh, dat het uh, niet compleet is door een uh, leuke houding, maar uh, helaas. Hè. Uh, misschien krijgen we een oorlog met, ons, uh, met de echte fans van haar, maar uh, we zeggen gewoon uh, wat wij ja, vinden. Ja, nou ja, ja. denk het wel. Oh, maar Ik heb nog even gekeken naar de of Pride at the Beat doorgaat. Voor zover ik het kan bekijken en kan vinden, gaat het in gepaste vorm gewoon door. Gelukkig. Nou. Ik denk dat we nog één nummer hier hebben. We weten niet of we de tijd volmaken, maar dat gaan we dan zien. Dream Effley, Don en veel Effley, de Effley Brothers. En uh, wat een lekker nummer was dat ja, toch. Al ja. het to Is Dream ja. en uh, Lucies keer toch leuk gezellig mee, zingen, Lucy ja, ja, leuk toch? Ja, oh, gezellig. Ik je het ook horen nee toch? Nee, nee, nee, oh, nee. Nee, nou, is nee ik goed. heb het gehoord. Ik vond het al leuk. Ja, dus, Oké. Okay. Uh, okay.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 ja, helaas kunnen deze niet helemaal draaien. Goesmeeuwers, uh, Brabant, lekker nummer. Maar even uh, kijken of we misschien nog vonden wat meer tijd voor hebben. Want uh, het zit er weer op bijna. Ja, tijd Ja, tijdvliegt als gezellig is, dus. Lieve luisteraars, we hebben het met veel plezier weer gedaan. Deze dinsdag 27 juli 2021. de afgelopen twee uur van alles geprobeerd. Een beetje leuke muziek te draaien. Wat tipjes, het, het weer. We hebben alles weer gedaan. Wat leuker bij Tot de volgende week dinsdag. En dan zijn we weer om 12 uur bij u terug. Wat ons betreft uh, een hele fijne dag nog en uh, geniet van het, uh, de mooie, weinige, zonnige momenten die we hebben. Tot volgende week. Doei doei.